Twee uur. Dit is Radio 1. Jeroen Stel en Elspeth Gutteke. In Dit is de Dag vieren we Tax Freedom Day. Oftewel, wat u vandaag verdient, mag u eindelijk in uw eigen zak steken. Alles wat u tot gisteren verdiende, was voor de staat. En het is bijna een vakantie, behalve natuurlijk voor al die hardwerkende ondernemers... die uw en mijn vakantie mogelijk maken. Nu is het NOS Journaal met Ewout de Jong. Het komend weekend komen vier verdachten van de diefstal van examens op de Rotterdamse ibben Galdoenschool vrij. Volgens het Openbaar Ministerie is het niet langer nodig dat de verdachten van 18 en 19 jaar vast blijven zitten. Drie andere verdachten van de examendiefstal blijven wel langer vast. De politie in Rotterdam startte eind mei een groot onderzoek naar examenfraude nadat via internet het VWO-examen Frans was uitgelekt. In het onderzoek bleek vervolgens dat uit een Rotterdamse school... in ieder geval 27 VWO, HAVO en VMBO-eindexamens waren verdwenen. Honderden etnische Albanese zijn slaagsgeraakt met de oproerpolitie... bij het parlement in de hoofdstad Pristina van Kosovo. Aanhangers van een oppositiepartij betoogden tegen de normalisering van de betrekkingen met Servië. De betogers zijn kwaad over een akkoord dat in april na bemiddeling van de EU tot stand kwam. Het akkoord geeft de Serviërs in Kosovo een beperkte vorm van autonomie. Het akkoord maakte de weg vrij voor Servië en Kosovo om onderhandelingen over nauwere samenwerking met de EU te beginnen. Aldi Press is gestopt met de verzending van pakketjes via PostNL. Zelfstandige koeriers die voor PostNL pakketten bezorgen... zijn in staking gegaan uit onvrede over de verslechterende arbeidsvoorwaarden. Daarom maakt Aldi Press voorlopig gebruik van een andere koeriersdienst. Ook een tiental scholen in het voortgezet onderwijs... heeft last van de staking van de pakketbezorgers, bevestigt de onderwijsinspectie. De scholen wachten op examens die nog moeten worden bezorgd. De politie en het openbaar ministerie hebben vanmorgen het chemisch verpakkingsbedrijf European Liquid Drumming onderzocht. Daarbij is de administratie in beslag genomen. Begin deze maand voerde er een grote brand bij het bedrijf in Oosterhout. Het OM vermoedt dat de ELD zich niet aan de milieuvergunning heeft gehouden. Daarnaast zou het bedrijf niet alles gedaan hebben om te voorkomen dat de brand kon ontstaan.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 Het weer, soms even zon, enkele buien. In het noordoosten. en oosten gaat het geruime tijd licht regenen. Het is 13 tot 16 graden bij een stevige noordwestenwind. Komende nacht en morgenochtend regent het. Smiddags breekt soms de zon door, de wind neemt af en het wordt 17 graden. In de nacht naar zaterdag regent het flink. Zaterdag overdag breekt de zon geleidelijk door en de dagen daarna wordt het warmer. Weiland Zwaan bij de ANWB. Hoe is het op de weg, Weiland? Nou, er zijn nogal problemen op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Want er is een vrachtwagen met aanhanger geschaard nabij Deventer. Die staat helemaal achterstevoren. Zijn nu volop aan het bergen. Tussen de afrit Lochem en Deventer staat wel 10 kilometer file. Drie rijstroken zijn dicht. Ja, je kunt er nog net langs. Verkeer richting Apeldoorn kan het beste omrijden. Dat kan vanaf knooppunt Azenlo via Zwolle. Over de A35, A28 en de A50. Zometeen dit is de dag. Blijf luisteren.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 Dit is Radio 1. Ejo, dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Guttke. Dit is de dag dat u volgens Olaf Stuger eindelijk voor uzelf gaat verdienen. In het buitenland noemen ze dat Tax Freedom Day. Olaf Stuger, gisteren verdiende ik dus nog niet voor mezelf. Nou, en de aankomende weken en maanden ook nog niet, want volgens onze berekeningen is Tax Freedom Day of Tax Payers Day pas begin augustus. Oké, okay, hoe dat zit, horen we straks. En uh, ook praten we dan met Europarlementariër Derk-Jan Epping. Hij deed onderzoek uh, hoe dit eigenlijk zit in de omringende landen. Marike Rozier van Reken, de brancheorganisatie voor het toerisme. Volgende week begint de vakantie. Worden er meer of minder toeristen verwacht dan vorig jaar in Nederland? Um, het zal ongeveer gelijk blijven. Vanuit het buitenland komen er iets meer... en Nederlanders gaan ietsjes minder op vakantie. En dat komt door de crisis? Uh, ja, wellicht. Daar kunnen we straks nog even verder over praten. Het kabinet wil af van godsdienstlessen op openbare scholen. Theoloog Tom Mikkers vindt dat een heel slecht idee. En bioloog Lucas Wenninger zit ook aan tafel. Hem horen we later in deze uitzending. En uw mening bijvoorbeeld over godsdienstlessen op de openbare scholen... of over de belastingen, die horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website ditistedag.nl. Maar we beginnen met Londen. Wimbledon, Mark Brasser... behalve Hertogin Camilla, wat heb je nog meer te melden? you okay. Dat we alweer een uh, opgave hebben. En uh, het, de dag is amper begonnen hier. Dag vier op Wimbledon. En uh, Mikael Laudra, de Fransman, heeft de strijd alweer moeten staken. Speelde tegen Andrea Seppi. Dat is een Italiaan. Eén setje ging het goed. En toen zei hij van uh, nou ja, ik stop ermee. En ja, wordt het dan weer zo'n dag? Zo'n dag als gisteren. Withdrawal Wednesday, uh, zeiden ze bij de BBC. Hè. Zoveel spelers die geblesseerd moesten opgeven. We hebben net ook gezien, uh, de Chinese Nali speelde tegen Simone Halep. Afgelopen zaterdag nog winnares van het toernooi. Rosmalen. De Roemeense Halep, ook weer een blessurebehandeling op de baan. Ja, het is de talk of the town. Uh, zo erg zelfs dat de organisatie gisteren vond dat ze met een statement moesten komen. Nou, volgens de club en volgens de groundsman hier is er niks aan de hand. Zijn de banen precies hetzelfde als vorig jaar. De vochtigheid, de hoogte van het gras, et cetera, et cetera. Dus ja, het is pure pech dat er zoveel spelers uh, en speelsters uitgevallen zijn volgens de organisatie. En we hebben dus vandaag alweer een uh, opgave gehad. Op dit moment op het Center Court gaan we zien uh, Martin Del Potro. Hij is een van de, van de grote namen die vandaag gaat spelen. Natuurlijk later ook nog Novak Djokovic, David Ferrer en Thomas Berdig. Ja, laten we hopen dat uh, die jongens allemaal heel blijven. Net als de vrouwen, bijvoorbeeld Serena Williams. Zij komt vandaag in actie. Ja, na de uitschakeling van Maria Sharapova gisteren... en de opgave van Victoria Azarenka... Ja, ligt de weg toch wel open voor Serena Williams. Eén Nederlander gaan we vandaag zien tenminste in het enkelspel. Dat is uh, Igor Seisling. Hij gaat spelen tegen Milos Raonic, de Canadees. Derde partij is dat op baan 18, hij zal dus nog even geduld moeten hebben... en hopen dat het droog blijft, want voor de namiddag... en het begin van de avond is er een klein beetje regen voorspeld. Dat zijn de grote namen, het programma van vandaag... en hopen, laten we hopen dat het bij die ene blessure van Mika Lodra blijft vandaag. Oké, okay, Mark Brassel, over een uurtje horen we je graag opnieuw. I would like to wish you... A happy Tax Freedom Day. Het is een symbolische manier om mensen duidelijk te maken hoeveel belastingen ze betalen. Pay taxes on my toothpaste, I pay taxes on my soul. Waterbelasting, tax eh, onroerend on goedbelasting. Belasting is diefst al? Inderdaad, of om precies te zijn belasting is, gelegen zeer hoofd. Hond hoofd. heb ik niet, anders zou je inderdaad onderbelasting uh, nog hebben. Tax Freedom Day valt dit jaar trouwens op dezelfde dag als vorig jaar. Dat betekent dat de belastingdruk in ons land dezelfde is gebleven. Tax Freedom Day. Iedereen zou een gat in de lucht moeten springen dat hij belastingen moet betalen. Ik vind dat fantastisch om belastingen te betalen. Ja, Olof Stuger, fantastisch ja. om belasting te betalen. Vindt u dat ook? Nou, dat is op, aan één kant natuurlijk ook zo. We leven in een land met heel veel goede voorzieningen. Belasting betalen is belangrijk. Het is een belangrijke pijler van de democratie. En er gebeuren ook goede dingen mee, universiteiten, scholen. Publieke omroep. Publieke omroep, zeker. En, uh, maar het is niet allemaal roze gure schijnen. Want uh, we betalen met z'n allen 235 miljard subsidie hier in Nederland. Elk jaar weer. En dat wordt elk jaar meer. We betalen elk jaar meer. Maar er wordt minder duidelijkheid. En er wordt minder verantwoording over afgelegd. Daar gaan we het over hebben. Eerst even hier aan tafel horen van wat mensen daarvan vinden om uh, belasting te betalen. Tom Mikkers, betaal jij graag belasting? Ja, ik ben altijd voor. Ik heb ja. met mijn partner altijd discussie erover. Die is altijd wat kritischer, maar prima. Ja, geen probleem. Nee. Lucas, wat vind jij van betalen van belasting? We zijn nu volgens mij nummer twee in de wereld, na Zweden. Um, ja, de, Als je het vergelijkt met andere landen en je loopt over straat... dan zie je wel waar het heen gaat. Het is wel zichtbaar dat het goed gebruikt ja. wordt, zeg jij. Ja. Mevrouw Rozier, hoe staat u ja, erin? Ja, ik deel dat wel. Aan de andere kant zijn er ook wel wat belastingen... waar wat transparantie nodig is. In onze branche wil ik dat dan wel meteen koppelen aan de toeristenbelasting. Ja. Dat is zo'n melkkoe vaak voor gemeenten waar uh, Nou ja, ik nog wel graag een discussie over aan wil gaan. Dus in die zin... Uh, ja, ben ik uh, absoluut tegen belasting. Ja. Nou, Olof Sturge, u, u doet er iets aan, althans, u wilt proberen om die belangen van de Belastingbetalers wat te behartigen. En u heeft de Bond voor Belastingbetalers opgericht. Um, ja, wat, wat, wat, wat, wat gaat die bond doen? Waar is die voor? Nou, die, die, die bond is een, uh, is, heeft een, een waakhondfunctie om de overheid uh, te vragen om transparantie en verantwoording van het belastinggeld. En we elk jaar worden we gevraagd dwingend vriendelijk toch zeer, zeer dwingend om uh, 60% van onze portemonnee... om te keren in de schatkist. Uh, een gedeelte daarvan zien we terug. En voor een heel groot gedeelte ook het uh, algemene rekenkamerrapport... wat vandaag is uitgekomen. Daar wordt geen verantwoording over afgelegd. De effecti effectiviteit is onduidelijk. En dat kan niet. En waarom kan dat niet? Omdat belastingbetalen is zo belangrijk voor onze democratie. Op, op het moment dat mensen daarop afknappen en zeggen van ja, ik, ik, ik kan dat voor mezelf niet meer verantwoorden... dan hebben we een niet alleen een financieel, maar ook een democratisch probleem. Dus het is belangrijk dat er een partij ontstaat die de regering scherp houdt. En, en dat doet de bloc. Ja, de en dat de, de, de, deze bond. Zijn, zijn er andere landen in Europa waar ook dit soort bonden bestaan? Uh, het is eigenlijk andersom. Nederland was het enige land wat uh, nog geen bond voor belastingbeladers uh, had. Um, en in Engeland zijn ze bijvoorbeeld erg groot. Uh, zijn ze met 14 of 18 man, geloof ik, fulltime. De Duitsers hebben een hele grote bond. In andere landen zijn ze soms wat kleiner. Maar elk land heeft wel een, uh, een bond voor belastingbeladers. Ja. En, en functioneert het daar dan ook op, in de zin zoals u dat graag wilt? Namelijk die ja. transparantie verhogen? Ja, ja die transparantie uh, verhogen, daar werkt het goed. En ook heel heel strikt zijn op, en daar heeft mevrouw Regier het net ook over... over de, de um, toeristenbelasting, hè, dat geloof ik. He, gaat de gemeente die die toeristenbelasting int... Uh, wat doen ze met dat geld? Komt dat in de algemene middelen en worden daar uh, wethouders van afgekocht? Of woningbouwcorporatiedirecteuren? Of gaat het ook echt weer terug naar toerisme? Zo zou het eigenlijk moeten zijn, mm. anders moet je het geen toerismebelasting nou, noemen. Maar lukt het nou. die bonden in die andere landen om dat dan ook van elkaar te krijgen? Juist, ja. Die, die hebben aantoonbaar succes daar. Zelfs dat ze bepaalde belastingmaatregelen die afgekondigd worden door het Rijk of door de lokale overheden... dat ze die kunnen stoppen met hulp van lokale mensen. En dat willen wij ook doen. Uh -huh. We hebben een meldpunt, we kunnen mensen uit gemeenten zich aanmelden... en dan zullen wij ze helpen met campagne te voeren tegen de misstanden. Ja, dus dat is de bedoeling dat u ook ondersteunend gaat werken dan. Ja. Dan hebben wij een parlement, volgens mij, een Eerste en een Tweede Kamer. Ja. Die hebben ook een controlerende functie. En je zou ja. dus denken dat wat u, u gaat doen met de bond van belasting, voor belastingbetalers... dat dat ja. eigenlijk door het parlement moet gebeuren, toch? Ja. Ja, en op een, een of andere manier komen ze daar dus niet aan toe. Uh, of is het niet in hun belang, dan kan dat niet beoordelen. Uh, wat je wel ziet is natuurlijk... elke politieke partij heeft zijn wensenlijstjes. En we hebben een pot met geld opgehoest door de belastingbetaler. En de politiek gaat daar uit shoppen. En die willen daar hun eigen uh, hobby's of hun eigen doelstellingen mee bereiken. En dat hebben ze allemaal. Dus, dus je gaat met een groep uh, mensen ga je, uh, naar de snackbar. De een wil een ijsje, de andere wil een colaatje... de andere wil een, een, een berenklauw. En zo gaat het maar door en niemand zegt van nou geef mij maar even niks... want uh, dan kan het geld mooi in de portemonnee blijven. Maar U zegt dus per definitie, kun je dat van politici dan niet verwachten? Je kunt het niet verwachten, want ze hebben, elk jaar hebben ze meer nodig. Ja, maar ik hoor wel altijd sommige partijen, bijvoorbeeld de VVD, zeggen van... ja, die belastingdruk moet naar beneden, we moeten minder belasting betalen... het moet transparanter worden, dus dat klinkt ja. een beetje als nou, wat u zegt. Nou ja, wat, wat, wat Rutte wel heeft heel transparant heeft gemaakt... aan het begin van deze kabinetsperiode... is dat hij de belasting verhoogde via de zorgpremie, de inkomensafhankelijke zorgpremie. Toen werd, me, toen werd voor iedereen enorm duidelijk dat ook de VVD dus de belastingen verhoogt. En flink ook. Uh, toen kreeg je ook meteen een revolte binnen de VVD ja. en ook daarbuiten. Dus alle partijen verhogen de belasting. Ze kunnen niet anders, want ze hebben elk jaar meer nodig. En zelfs als we bezuinigen, betekent het dat we meer minder doen. Ja. Nou goed, dat parlement, daar verwachten u dus niet al te veel van. Maar u noemde net ook al bijvoorbeeld de Rekenkamer. Ja. Dat is ook een instituut uh, dat altijd goed kijkt van... hoe werkt de overheid? Uh, kan dat beter? Uh, kan dat efficiënter? Ja. Doen zij hun werk niet uh, voldoende? Nou, zij doen. Kijk, zij hebben over, uh, we hebben bijvoorbeeld gekeken naar de subsidies. Hè. Wellicht komen we daar nog aan toe. Ja. Maar de Algemene Rekenkamer heeft twee jaar geleden een rapport uitgebracht... waarin ze zeggen van 92 procent van de subsidies wordt niet gecontroleerd. En bedragen onder de 125.000 euro worden helemaal niet gecontroleerd. Nou, Dat betekent dat, eh, dat zelfs de rekenkamer zegt... die wetgeving is nou eenmaal zo. Wij signaleren dat en het is aan de politiek om daar wat aan te doen. Ja, ja dus dan, dan, dan... Ja, goed, vervolgens leggen ze het bij de politiek en die doen dan weer niks. Ja, die doen niks mee. En op een gegeven moment dan wacht je een paar jaar... en wij zijn nu zover dat we zeggen van nou, als niemand iets doet... en we hebben hier een grote bundel met, met uh, 25.000 partijen die subsidie krijgen... Uh, als de overheid ze niet controleert, dan gaan wij het wel doen. Ja, laten Ik, we even luisteren naar wat voorbeelden van, van su subsidies die wij uh, ja. zo gevonden hebben. Geld verbranden, dat doe je zo. We beginnen hier in Krachenburg met het blote voetenpad. Hoeveel geld krijg je uit Europa? In dit geval rond 50.000 euro. Maak je eigen jurk en dat doe je binnen 2,5 uur. Zet je, je eigen jurk zet je in elkaar, ombegeleiding van een goede coupeuse. Ja. Een hoop geld, hè, wat je dan krijgt. Ja, het is, het is een behoorlijk bedrag. Dat is iets van 365.000. Dat is lekker. Dat is zeker lekker, inderdaad. Ja, meneer Stuger, uh, maak je eigen jurk, oké. Okay. Uh, wat kunt u daaraan doen? Nou, wat wij gaan doen is, uh, we, hebben die, we hebben die lijst... en dan kom je uh, een aantal namen tegen. Je komt sekshops tegen, tattoo shops. Uh, een groot vleesbedrijf met een omzet van 10 miljard... wat dan een miljoen of twee miljoen euro subsidie krijgt. kan zijn dat ze er hele goede dingen mee doen. Maar als je het niet controleert, dan weet je het niet. En als de overheid het niet controleert, gaan we het zelf doen. Nee, een een seksshop die subsidie krijgt? Jazeker, Davies seksshop. Uh, uit Utrecht, die krijgt meer dan 10.000 euro subsidie. Ja. En, maar kunt, bent u in staat om dat te gaan controleren? Want hoeveel nou, mensen heeft u tot uw beschikking? Uh, nou, wij, uh, ik doe dit naast mijn, uh, mijn, mijn day job uh, en ik vind het leuk om te doen en uh, uh, ik ben er gemotiveerd en ja, ik heb nog u, wat mensen u kun, gevonden. Maar u kunt dat nooit in uw eentje doen natuurlijk. Kunnen dat nooit doen. Dus wij hopen net als de andere bonden voor belastingbetalers in Europa, hopen wij op donaties. Bij hen lukt dat goed. We hopen dat ook bij ons uh, dat het goed gaat lopen. Zodat we mensen kunnen aannemen om meer research te doen. Om meer boven water te krijgen. Maar wat we nu gaan doen is in ieder geval 500 partijen aanschrijven... Uh, vanuit de belastingbetaler en zeggen van... wij willen graag verantwoording van het geld, belastinggeld... wat jullie hebben gekregen. Wat hebben jullie ermee gedaan? Uit naam van de Nederlandse belastingbetaler. Ja. En ik heb een steekproef gedaan van 10 bedrijven... van ik dacht van, hé, hey, vreemde namen. En daarvan zijn er twee al failliet. Ja. Dus die hebben in 2011 subsidie gekregen op 1 januari... En dan hebben het over 2 miljoen subsidie. En die zijn op 1 juli zijn ze failliet verklaard. Nou, We praten zo even verder over wat u allemaal gaat doen als bond. Maar aangeschoven is ook uh, Europarlementariër Dirk-Jan Epping. Goedemiddag meneer ja, Epping. Ja. U komt vers uit Den Haag. Want Absoluut. daar heeft u uh, net in een, een Nieuwsport een rapport gepresenteerd. Op Tax Freedom Day. Uh, ja, wat, wat voor rapport is dat? Dat is eigenlijk een rapport dat in heel Europa laat zien... wanneer een werknemer begint te werken voor zichzelf. En al, die, en al die tijd daarvoor, in een jaar, werkt hij eigenlijk voor de fiscus. Uh, en een Nederlandse gemiddelde werknemer die uh, begint te werken uh, voor, uh, voor zichzelf vanaf 27 juni. En dat is uh, vandaag. vandaag. Dat is vandaag. Nou vandaag. hoorden we net van meneer Stuger al dat het eigenlijk nog later is. Nou het, het hangt er maar van wat je bij elkaar optelt. Uh, dus wij gaan uit van de sociale premies, uh, van de inkomstenbelasting en BTW. Als je natuurlijk allerlei andere heffingen die er ook nog zijn, gemeentelijke heffingen, provinciale heffingen daarbij optelt, ja, dan ja. wordt het nog meer. Dan wordt het ja. nog erger, zal ik maar zeggen. Dan werd het ergens in augustus. Maar het is inderdaad zo dat Nederland eigenlijk ja, in de middenmoot zit. Uh, de Ieren die zijn het beste af. Die beginnen eigenlijk vanaf 24 april te werken voor zichzelf. En de Belgen, ja, ik kom uit België, ja. die zijn het slechtste af. En die beginnen pas midden in hun vakantie op 8 augustus... voor zichzelf te werken. is eigenlijk gelukkig op vakantie dat ze er niet altijd veel van merken. Nee. Uh, maar dat is in ieder geval de situatie. En je ziet dus dat in Europa de belastingdruk... Uh, de afgelopen jaren enorm is uh, toegenomen. Dat komt ook omdat de begrotingen op orde wo wo wo moeten worden gemaakt. En wat je ziet is dat niet het overheidsbeslag... dus de, het aandeel van de overheid in de economie is uh, verminderd. De overheid blijft groeien. Uh, maar dan eenvoudigweg de belasting wordt verhoogd... omdat dat het makkelijkste is, en vooral de BTW. Ja, maar u heeft gekeken naar, uh, naar hoe dat in de verschillende Europese landen is. Daar zitten dus er wel behoorlijk grote verschillen in. Hoe kan dat dan? Ja, Dat kan omdat uh, in sommige landen de factor arbeid uh, goedkoper is dan in andere landen. Uh, de belastingdruk ook vaak uh, lager is of hoger is. Dus die verschillen zijn uh, vrij groot. Maar het is voor een werknemer in Nederland uh, goed om te weten... wanneer hij begint te werken voor zichzelf... en uh, hoeveel tijd in het jaar hij werkt eigenlijk uh, voor de fiscus... om afgezien van de, van de vraag of dat goed is of niet goed is. Nee. Dat is een andere zaak. Ja. Wat je zou kunnen zeggen, werken voor de fiscus... dat levert ook uh, de, uh, mij als werknemer allerlei voordelen op. Namelijk dat de vuilnis wordt opgehaald. Dat ja. mijn kinderen naar school kunnen. Dat, ik, uh, dat er een publieke omroep is. Ja. Ik zeg het nog maar een keer. Ja, uh, maar ik bepleit ook niet dat een, een werknemer... Voor zichzelf begint te werken op 1 januari. Nee. Uh, iedereen beseft wel dat de belastingen betaald moeten worden. Alleen is de vraag in welke mate. En als je een zekere grens overschrijdt. Uh, dan wordt die belastingdruk alleen maar hoger. En dan zie je ook dat uh, de belastingvlucht. en belastingontduiking ook alleen maar erger wordt. In België is dat eigenlijk een nationale sport. dat uh, ook algemeen geaccepteerd is. En als je er gepakt wordt. dan heb je eenvoudig echt pech gehad. maar daar is niemand boos over. Uh, en in Frankrijk begint dat ook zo te worden, want Frankrijk neemt de belastingdruk ook enorm toe. Uh, en je kunt je afvragen van, men spreekt dan tegenwoordig uh, in, het, in de debat in Nederland over kapot bezuinigen. Maar je ziet dus dat de rol van de overheid eigenlijk blijft toenemen, maar iets minder snel dan vroeger. Uh, wat je wel ziet is eigenlijk kapot belasten en vooral door BTW en andere uh, heffingen... Uh, waardoor de uh, particuliere economie steeds meer wordt doodgedrukt. Uh, en de burger te maken krijgt met steeds hogere lasten. Ik ben erg blij dat er een belastingsvereniging uh, is opgericht in Nederland. Er is er een hele invloedrijke in Groot-Brittannië. Ja. en ook in uh, Duitsland. Ik ken ze persoonlijk. Die zijn zeer invloedrijk. en die treden ook meteen op. als ze zien als er iets misgaat met de overheidsuitgaven. Bijvoorbeeld de FIRA. Dan zou zo'n uh, vereniging voor belastingbetalers. al veel eerder aan de bel hebben getrokken dan nu het geval is geweest in het parlement. Ja. Lucas, jij wilde wat vragen? Ja, want u zegt eigenlijk dat in België de belastingdruk nog hoger is... maar dan toch, als je de grensoverheid ziet... dat er allemaal gaten in het wegdek zitten... is het omdat uw cijfers rekening houden met wat er aan belasting is betaald... en dus, niet, dus eigenlijk het hele stuk ontduiking missen... Uh, nou, het is natuurlijk zo dat uh, je niet alleen kijkt naar wat is de belastingdruk... maar ook hoe efficiënt is de overheid. En het is niet altijd zo dat een, dat een overheid die veel uh, belastingen eent... ook efficiënt met dat geld uh, omgaat. Maar dat is, dat, is helemaal, niet... dat is helemaal erg dan? Nou, dat is dan veel erger. En kijk, de sociale uitgaven zijn in België ook vrij hoog... omdat een werkloosheidsuitkering uh, die is onbeperkt in de tijd... dus als je op je dertigste werkloos wordt... dan krijg je tot je 65 een werkloosheidsuitkering. Dus die overheidsuitgaven zijn vrij hoog. Uh, en als je kijkt naar, naar de wegen, ja, die liggen er vaak slecht bij... het hele publieke domein in België. En dat is, uh, ook het dat is ook omdat de overheid in België niet erg efficiënt is. Zes regeringen heeft, heel veel parlementen. Uh, en men er altijd ruzie over heeft. Hm. Uh, dus de overheid is dan niet... je betaalt, en dat is de frustratie van de Belg... je betaalt veel belasting... en dan heb je ook nog een niet-efficiënte overheid ja. erbij. En hoe zit dat dan, als u kijkt naar de verschillende landen in Europa... waar ben je dan het beste af... In de, als het gaat om de relatie tussen wat je betaalt aan belasting... en de efficiëntie van de overheid? Z zitten we dan in Nederland een beetje goed? Nou, we zitten denk ik in de Nederland uh, ja, in het midden. Uh, er zijn in Nederland ook uh, projecten waarbij je later je afvraagt... heeft de overheid daar, zich daar niet verkeken. Nou, het hele Vira. Uh, project, uh, dat, is, uh, dat is duidelijk. Zulke project heb je ook in Duitsland, dat in het algemeen gesproken een efficiënt land is, maar de stad Berlijn kan geen uh, luchthaven bouwen. Ja, die, die luchthaven bouwen ja, die is nog steeds niet open Dus de, de, de Duitse bond van de, van de, van de belastingbetalers zit die, die lieden natuurlijk op de kop, de burgemeester en al die andere mensen in Berlijn, dat zo'n grote stad eigenlijk geen luchthaven kan bouwen, is natuurlijk ook een waanzinnige zaak. Ja. Ja. Uh, maar je hebt een pressiegroep nodig in de maatschappij die daarop let. Want wat je ziet bij een parlement... dat een parlement is normaal gesproken opgericht om de belastingbetaler te beschermen. Maar parlementen willen ook allerlei dingen. Ja, dus die meneer, zeggen, ook: oh, we moeten uitgaan. Dus dat is niet meer een voldoende bescherming voor de belastingbetaler. Dus eigenlijk is er dan een, ja, een vereniging nodig met veel leden... en met, uh, met uh, donateurs uh, die optreedt en die in een vroeg stadium al aan de bel trekt omdat uh, uh, ja, kamerleden pas vaak wakker, wakker worden als in de koppen van de kranten staat. Ja, en dan is het te laat. Ja, want meneer Stuger, wat had u dan kunnen doen bijvoorbeeld rondom de VIRA? Dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Ja. Het gaat ons allemaal heel veel geld kosten. En waarschijnlijk hebben we niet eens een trein. Uh, wa nou. Wanneer had u dan aan de bel kunnen trekken? En wat had u dan nou, als bond kunnen betekenen voor ja, ons? Nou, hoe, hoe, hoe je ziet hoe dat in, in Duitsland gaat of, of in Engeland gaat. Daar uh, krijgt de bond voor belastingbetalers, uh, de Engelse variant, de Duitse variant, heel veel tips vanuit de maatschappij. En of dat nou van burgers is... of dat het van mensen is die op het ministerie werken... of van mensen die bij de, bij de, bij de fabrikant van de Vira werken... die zeggen, jongens, klopt hier iets niet? Of juristen, klopt hier iets niet? Hm. En die inside information die moet je natuurlijk heel vertrouwelijk behandelen. Maar dat maakt dat ze een punt hebben waar ze aan kunnen kloppen. Bij de politiek kunnen ze vaak niet aankloppen. Want dan kom je bij uh, parlementariërs... die geleerd zijn aan mensen uit het kabinet... Of graag zelf op een gegeven moment minister willen worden. En denken van hier ga ik mijn vingers niet aan branden. Mm -hmm. Want de beste manier om minister te worden. is, zo, is zoveel mogelijk je mond dicht houden. zo min mogelijk doen. En dan word je daarna topman bij de KLM of zo. Ja, ja dat dan kan. Dan kan. Nog tegen, een, ja. tegen een niet gering salaris. Nou ja, ik noem maar iets. Uh, dus, uh, maar goed, de, de, dus vaak veel komt er uit de, uit de samenleving. En uh, daar kun je dan iets mee. En dat kun je als, als bond heb je in ieder geval de, de power. om dat naar voren te brengen vanuit een neutrale positie. Uh, zonder dat je als je ambtenaar bent je, uh, je baan in gevaar komt. Ja, dus u bent ook nog een soort opvang voor klokkenluiders dan in feite. Zeker. ja. ja. ja. Belastingontwijking, daar had u het ook al over, meneer Epping. Dat is in België, zei u van dat dat ja, nou ja, als je wordt gepakt is het pech en verder ja. vindt niemand het raar. Bedrijven hebben daar, doen dat natuurlijk ook. Nou ja, die zoeken ook uh, landen uit waar de belastingdruk het, uh, voor hen het laagste is. Maar dat heeft dan te maken met de vennootschapsbelasting. Ik heb het op de, over de belastingdruk op, uh, ja, voor werknemers. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk niet altijd hetzelfde als de belastingdruk op bedrijven. Nee. Kijk, in Nederland is voor bedrijven een gunstiger land om een uh, hoofdkwartier te vestigen... dan uh, veel andere landen, dan bijvoorbeeld Frankrijk. Ja. Uh, Luxemburg is natuurlijk, is natuurlijk nog beter af en trekt hoor, veel bedrijven aan. De, Luxemburg, de Luxemburgers beginnen te werken voor zichzelf op 25 mei. Dus die zijn vrij goed af. zijn ook de, is ook het rijkste land van Europa in feite. Maar dat is een andere zaak. Er is concurrentie tussen landen om bedrijven aan te trekken... door, door een lage ja, ja, Maar zou daar dan toch niet iets aan moeten gebeuren? Nou, dat hoeft niet. Want kijk, als je dus een uh, algemene uh, vennootschapsbelasting op Europees niveau... Uh, gaat uh, invoeren, uh, dan wordt het ongetwijfeld een zeer hoog niveau. De Fransen zeggen, wij zijn voor harmonisering van de wendelschapsbelasting. En dan het liefst op ons niveau, dat is 35 procent. Hm. Nou, in Nederland ligt dat een stuk uh, lager. Het betekent dat als je dat gaat doen, dat je bedrijven uh, het land uitjaagt. Uh, en Nederland heeft als land met veel vervoer enzovoort... natuurlijk veel belang bij bedrijven die hier komen vestigen. Dus je moet niet dat Franse model gaan volgen van altijd maar meer belasting. He, de Fransen denken altijd van als er een probleem is... dan is de oplossing meer belasting. En de Franse privésector die kraakt onder die belastingen. Want de rol van de, de, de positie van de overheid in de totale economie van Frankrijk... is al 56 procent. Ja, dus dat is vindt u geen oplossing nee. meer? Gaat u daar wat aan doen als bond? Ja, nou, kijk. De, bijvoorbeeld, ik noem uh, dat, Starbucks of U2 of hier ja, allemaal maar uh, zitten. Die, die ontwijken in het buitenland de belasting en komen bij ons betalen. Dus voor de Nederlandse belastingbetaler is dat, ja, dus wij dat, krijgen geld binnen. Ja. Maar wat ik kwalijk vind, is dat grote Nederlandse bedrijven hetzelfde doen, maar dan omgekeerd. Hè, dus een buitenland... maar ook Nederlandse staatsbedrijven. En dat is natuurlijk heel vreemd. Hè. Dus dat de NS bijvoorbeeld of Abinamro, twee staatsbedrijven, dat die uh, afdelingen hebben met een, met een man of 10, 20 die alleen maar bezig is om te kijken... hoe kunnen we zo slim mogelijk belasting betalen in Ierland? Maar ja, of gelukkig. Er, anders gaan de kaartjes omhoog. Want dan uh, gaan de kosten omhoog. Uh, nou, het is broekzak, vestzak uh, natuurlijk. Want het is, eigenlijk zou dat geld dus in de Nederlandse staatskas mm. moeten, moeten vloeien. En dan zouden we ook geen verhoging moeten hebben. Want dan kan het weer, nou, weer herverdeeld worden. Het kan doordat... kleiner dan uh, dat ja, de NS de, natuurlijk geld wil verdienen. Als de, als de NS geen belasting hier in Nederland betaalt... We, we hebben nog wel steeds meer geld nodig... dan zullen de burgers het op moeten, moeten brengen. Dus je ziet ook in Nederland een verschuiving van de druk van bedrijven... steeds meer naar... Uh, naar burgers. En die burgers, de belastingbetalers, het aantal belastingbetalers, wordt steeds kleiner. En de overheid heeft steeds meer geld nodig. Dus je krijgt een, in Engeland noemen ze dat een squeezed middel, een kleinere groep van belastingbetalers die steeds meer moet opbrengen. Hm. Want u had het net al over 60 procent. Dat is natuurlijk voor een deel ja. van de Nederlanders. maar, maar, maar gaat... voor, de, voor de gemiddelde Nederlanders, modaal inkomen. 60% belasting? Ja, dan, heb het, dan heb ik het over de, de zaken die meneer Epping noemt, maar ook... Niet over, alleen inkomstenbelasting, -niet maar niet ook, alleen een, inkomstenverab... ook, ook de, de gemeentelijke belasting. De, de, maar dat, de, dat de... gaat dus omhoog met uw scenario, als we niet worden ingegrepen. Dan, dan zitten we op een gegeven moment op 70% of Ja, zo. zeker. Ik, als, je, als je kijkt naar de, vanaf de jaren 80, uh, waar, waar zaten wij, vermoed ik ergens, in, ook in mei, begin mei, op uh, Belastingbetalersdag, Tax Freedom Day. En het is nu begin augustus volgens onze berekeningen. Als je dus dit doorlaat laat gaan en je doet niks... dan kun je op een gegeven moment Tax Freedom Day op dezelfde dag vieren als Sinterklaas. Ja, ja, ja. Dan zijn we ja. natuurlijk ver weg. Maar meneer ja. Epping, die, die, u constateert ook in uw rapport van dat de belastingdruk toeneemt... terwijl ja. het ook crisis is en we ook permanente ja. oproep krijgen... ook van onze premier en van Samson bijvoorbeeld deze week... om ja. meer geld uit te geven. Ja. Dat gaat dan dus niet lukken. Nee, kijk, als je dus voortdurend doorgaat met het volgen van belastingen... en dan het makkelijkste is de BTW, want dan kun je onmiddellijk innen... Uh, dan, uh, ja, dan ga je natuurlijk de lucht uit de economie drukken. Dus als je enerzijds zegt, van, er moet meer zuurstof in de economie komen... dan ben ik het volledig mee eens. Dan moet je niet de belastingen voortdurend gaan verhogen. Dus je gaat in feite jouw economie uh, doodbelasten. Uh, je kunt kijken naar de rol van de overheid. Kun je dat terugdringen? Dus ik zeg al, de rol van de overheid blijft stijgen. Dus er is niet sprake van kapot bezuinigen. Nee, Maar de rol van de overheid, de overheid terugbrengen is minder ambtenaren? of uh, kijk, dan over de, de, de rol van de overheid terugbrengen is natuurlijk altijd veel moeilijker omdat in de begroting elke comma zijn eigen achterban heeft... en meestal in de overheid zit. Dus uh, iedereen die bij de overheid werkt, zal zeggen... ja, maar niet bij mij. Uh, en de overheid moet dit doen, en de overheid moet dat doen... en er zijn subsidies enzovoort. En ja, je kunt dat kritischer tegen het licht uh, houden. Moet de overheid wel zoveel mensen in dienst hebben? Uh, zijn er niet te veel subsidies? Maar de rol van de overheid blijft tot nu toe nog stijgen. En dat is een belangrijk punt, denk ik, voor een vereniging van belastingbetalers... Uh, om dat punt te maken. Want het, of de woorden die nu worden gebruikt in Den Haag over kapot bezuinigen. Dus kapot bezuinigen weer de overheidsuitgaven te, uh, sterk te verminderen. Ja, zo, zo erg is dat dan niet. Het gaat meer om kapot belasten op het ja, ogenblik. Ja. Meneer Ture, u wilt ook controle op gemeentes en provincies. Als we het over ja. overheid hebben, is dat natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van de overheid. Wat, waarom is dat nodig? Nou, kijk, uh, het Rijk heeft nu, uh, uh, is nu van plan om heel veel taken... Van het Rijk naar de, naar, de, naar de gemeente over te hevelen. We hebben het over zorgtaken, jeugdtaken. Met die taken kom, komen ook budgetten. Bij het Rijk staan die budgetten onder controle van de Algemene Rekenkamer. En bij gemeenten moeten we dat nog maar afwachten. Want gemeenten zouden een rekenkamer moeten hebben, gemeentelijke rekenkamer. Maar in heel veel gevallen blijkt, dat, blijkt die niet te bestaan of de, heeft, heeft zo'n kamer een nulbudget. Dus wat je ziet is dat een groot gedeelte van ons belastinggeld van onder controle van de rekenkamer naar zonder controle gaat. Dat is natuurlijk niet te accepteren. Nee, Maar als je daar weer mensen voor moet aanstellen... die dat gaan controleren... zijn dat weer mensen die in dienst zijn van de overheid. En dan komen er weer meer... dat gaat weer meer kosten. Dus dat is ook wel weer een probleem, toch? Ja. Maar Dat klopt. Maar ik, ik, ik vind het. Kijk, dat de overheidsuitgaven steeds verder stijgen. Uh, uh, daar, zijn, daar zijn ook uh, goede elementen voor. Kijk, de veiligheid van ons land is veel meer in gevaar. door terroristische aanvallen dan 30 jaar geleden. Ja. Dus het is logisch dat daar meer uh, geld aan uitgegeven wordt. <coughs> voor mij is het ook logisch dat er meer geld uitgegeven wordt. aan de controle. Kijk, als ik hier een rapport heb. waar 6 miljard subsidies uh, gegeven worden. van steekproef 20% is al failliet. 3 miljoen euro subsidie die er gegeven wordt. Dat is een hele hoop geld. En dan heb ik hier 500 bladzijden. Ja. Zet daar een paar ambtenaren op. We hebben uh, 100.000 ambtenaren. Die verdienen ze ambtenaren. zelf wel terug, zegt u. Ik denk dat die zich heel snel, als die hier dit, dit doornemen... en bij al die bedrijven gaan kijken of ze bij de Kamer van koophandel zijn <coughs> ingeschreven, dan denk ik dat je heel snel klaar bent. Ja, dus ja. Dan, dan, dan loont het om op uh, mensen... om dat nog weer ik. te investeren in de overheid. Uh, nog even tot slot, uh, meneer Epping. Er is ook nog een puntje van uh, belastingdruk op ambtenaren in Europa. Hoe zit dat? Mensen in die voor het Europees parlement werken, die betalen niet zoveel belasting? Of? Nou ja, kijk, als je Europees ambtenaar bent... Ik ben zelf zeven jaar Europees ambtenaar geweest toen ik bij de Europese Commissie werkte. Dan heb je, stel je verdient 8.000 euro bruto. Dan heb je een flat tax van ongeveer 16 procent wow. dus een vlaktax. procent. Nou. Uh, in het Europese parlement zeg ik altijd van ik ben erg voor een vlak. Tax, tax, hè, een flat tax, dat vind ik erg goed. Maar dan zeggen ze tegen mij, ja, maar dat is populisme, dat mag je niet zeggen. <laughs> ik zeg, maar ja, dat krijgen jullie allemaal. Want de parlementsleden hebben ook allemaal een flat tax. Daar zijn ze voor voor zichzelf. Ja. Maar het mag niet voor de burgers. Uh, dus je moet ook uh, kijken, als je in het algemeen spreekt over belasting. Nou, belastinghervorming en vereenvoudiging enzovoort. Uh, maar het is zo dat veel Europese uh, ambtenaren. Uh, uh, spreken over belastingen en zelf eigenlijk een stelsel hebben... dat ze aan anderen niet, uh, niet gunnen. En uh, dat vind ik uh, dubbelzinnig. Komend weekend is het uh, vakantie, voor degene die dat uh, nog niet wist. In ieder geval uh, voor de regio Zuid-Nederland. En daarom praten we straks met Marieke Rozier van Rekron... de organisatie van ondernemers in de toeristenbranche. Het is uh, Ruimschoots, half drie, dat betekent tijd voor het NOS-journaal. Hier is Ewout de Jong.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 In Kosovo zijn honderden etnische slaags geraakt met de oproerpolitie... bij het parlement in de hoofdstad Pristina. Aanhangers van een oppositiepartij betoogden tegen de normalisering... van de betrekkingen met Servië. Ze zijn kwaad over een akkoord dat de Serviërs in Kosovo... een beperkte vorm van autonomie geeft. En staatssecretaris Mansveld heeft een bezoek gebracht aan station Amersfoort... waar 7500 park-and-ride plekken zijn aangelegd. Dat zijn parkeerplaatsen waar reizigers hun auto kunnen achterlaten... om met de trein verder te reizen. Nederland telt nu 40.000 P-plus-R plekken. Mansveld wil dat er daar voor 2015 nog eens 7500 bij komen. Niet alleen bij stations, maar bijvoorbeeld ook bij haltes voor bus, tram of metro. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Verkeerssituatie bij de ANWB Kees Kwaks. Er staat een lange file op de A1 Hengelo-Apeldoorn... tussen de afgeleid Lochem en Deventer, 9 kilometer. Dat zijn bergingswerkzaamheden. Eerder vanmiddag schaarde daar een vrachtauto. De linker rijstrook is nog dicht. Op de A12 utrecht Den Haag staat file... tussen Lunetten en Oude Rijn, 2 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. Bij het knooppunt is de rechter rijstrook dicht. Radio 1, dit is de dag... Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit Is De Dag. Moeten er godsdienstlessen op openbare scholen worden gegeven? Theoloog Tom Mikkers vindt van wel... maar Tweede Kamerlid voor de PVV Harm Bertema, die vindt van niet. Ook hier aan tafel bioloog Lucas Wenninger... Marike Rozier van Reekron, de brancheorganisatie voor het toerisme... Europarlementariër Dirk-Jan Epping en Olaf Stuger... die vandaag de Bond voor Belastingbetalers heeft opgericht. U kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DDD... of ga naar de website ditistedag.nu. Als je nog niet weet waar je naartoe op vakantie gaat... je hebt nog niet geboekt, ga dan lekker weg in eigen land. Ter gelegenheid van de tentoonstelling De Geur van Hout... heeft het Gorkums Museum een dagarrangement samengesteld voor het hele gezin. Als je dan in Nederland op vakantie gaat, helpt dat de Nederlandse supermarkten... de Nederlandse horeca, de campings. En we hebben prachtige plekjes, dus lekker weg in eigen land. Een dag vol kunst, cultuur en avontuur. Het Gorkums Museum, tot en met 7 juli. Ja. Wordt het Nederland, of toch Italië, Spanje of Turkije? Um, Marieke Rozier van Recron, de brandsorganisatie van recreatieondernemers. Heeft u zelf vakantie de komende weken? Uh, eind juli. We gaan nog een paar weekjes werken. Ja. Uh, en waar gaat u heen? Uh, we gaan kamperen. Uh, Nederland en het buitenland. Oei. Allebei. Ja. Uh, en buitenland is dan? Uh, dat weten we nog niet. Het van het weer af, Ja, Terwijl, Spanje. Hoe, hoe staat het met de boekingen op de Nederlandse campings zo vlak voor de zomer? Maandag begint het zuiden, zeiden we al. Ja, ja nou het is een um, uh, lastig uh, uh, te meten nog. Oh. In die zin, wij als brancheorganisatie zien de boekingen niet. Dat, dat gebeurt natuurlijk bij die ondernemers. Wij houden wel vinger aan de pols. Um, het is een beetje vergelijkbaar met vorig jaar. De trend is ook de afgelopen jaren dat mensen laat boeken, laat reserveren. Vroeger wist iedereen in januari waar hij op vakantie ging. En nou ja, had je veel voorpret, de vakantiebeurs in januari en dan werd het besloten. Maar dat is niet meer zo. Dat maakt het ook voor onze ondernemers wel lastig om te zeggen van zitten we nou vol of niet. Een aantal campings en ook wel bungalowparken weten dat ze al vol zitten. Maar er zijn ook nog wel bedrijven die gewoon echt nog plek hebben. Ja, dan ook wel afhankelijk zijn weer van het weer. Maar men gaat uiteindelijk wel. Ja, wij merken wel dat nog steeds... wij denken echt dat vakantie nog steeds een eerste levensbehoefte is. Maar ja. hoe kan het dan toch uh, dat men niet meer in januari boekt... maar nu pas in juni? Uh, heeft dat dan toch met de crisis te maken, onzekerheid? Of? Ja, ook wellicht. Dat is de, ik kan het niet helemaal uh, achterhalen. Maar waar het ook mee te maken heeft... is dat men ook natuurlijk vergeleken met vroeger veel meer keus heeft. Uh, hè, internet is natuurlijk erbij gekomen. Uh, er zijn heel veel uh, manieren, uh, veel meer dan vroeger om op vakantie te gaan... Uh, en de, de consument is grilliger geworden, zoals wij het noemen. Minder te, in hokjes te plaatsen. Dus in januari denk je anders over Precies, je vakantieplannen ja, dan in juni. Ja, en als je een heel mooi voorseizoen hebt gehad in Nederland... Hè, waar je misschien weekendjes weg bent geweest in eigen land... wil je heel graag naar het buitenland. Of hè, zo, de, de, de ene keer is een... Uh, uh, een, een consument uh, een weekendje naar New York en gaat daar lekker shoppen en uh, lekker eten en twee weken later zit hij uh, op een basic camping op de Veluwe zonder uh, nou ja, enige animatie of zwembad dus wat wil die dat is best wel lastig ja <coughs> en uh, vroegboeken is dat nog altijd voordeliger of gaat die vliegen die nee meer op? dat is ook uh, inderdaad aan het veranderen omdat uh, mensen soms misschien ja, wel ja na, dat, er zijn er nog altijd wel vroegboekkortingen en uh, dus dat wordt zeker nog wel gestimuleerd maar uh, je ziet ook wel dat, uh, dat toch onze, onze ondernemers ook wel aan het eind zeggen van ja mijn park of mijn camping uh, is nog niet vol, dan maar voor een iets lager tarief. Maar ja, dan, dan heb ik in elk geval wel mijn gasten... in de hoop op nog wat meer omzet. Ja, het weer zit vooralsnog niet mee. Het schijnt na het weekend iets beter te worden. Hoe groot is nog de invloed van het weer... op het planningsgedrag van de nou, Nederlandse vakantiegebruik? Nou, die is wel gehaard? groot, hoor. Toch, we zijn daar toch wel van afhankelijk. En um, wat wel zo is, is dat Nederland altijd al onbestendig uh, weer gehad heeft zomers. Het is uh, ja, uh, het vaak een, een aantal keer regen en wat minder warm... Dus onze ondernemers spelen er wel op in... door uh, all weather, uh, accommodaties te hebben, binnen speeltuinen. We hebben natuurlijk sowieso veel dingen die je binnen kan doen in Nederland. Denk aan sauna, zwembaden. Er is van alles te doen, musea. Maar um, het is toch wel een factor. Zeker voor mensen die laat beslissen en echt het laten afhangen van het weer. Uh, van het weer. Ja. En het valt dan tegen... Ja, dan uh, vertrekken mensen toch met een last minute uh, naar goedkope All Inclusive uh, in Turkije of Griekenland. Uh. In voorbereiding op uh, dit gesprek, met u las ik over een overdekte camping. Mm -hmm. <laughs> dat kwam bij u vandaan. Is dat niet een hotel dan? Nee. Nou, nee, toch met een <laughs> tent. Maar... Nou ja, er zijn inderdaad. Ja, je kan, de, de, de, de ondernemers worden wel wat innovatiever. He, die proberen natuurlijk wel in te spelen op uh, ja, de, het weer. En, en proberen die behoeften van die consument. Uh, wel te helpen. Ze zullen ook, uh, je ziet ook steeds meer waar vroeger, een, uh, we noemen dat dan een toeristische camping, waar alleen maar van die plaatsen zijn die waar elke keer andere staan. Je hebt ook vaste staanplaatsen. dat is een ander soort campings. Die zitten het hele seizoen of het voorseizoen... of de zomer zitten die vol. Maar dit zijn dan de toeristplaatsen. Die zeggen van, ja, zet maar een paar verhuur eenheden neer. Denk aan een leuke safari-tent of een overdekte tent... of een wigwam, of nou, ze verzinnen van alles. Of een bo boot drijvend op het water. Om het gewoon je... leuk te maken. Om, om toch het toch een beetje aantrekkelijk te maken. die overdekte ja. tent, die staat dan toch binnen in een hal of zo? Of... Uh, nee, volgens mij is dat een <laughs> soort veranda-idee, moet u erbij voorstellen. Oh. Dus in de buitenlucht, maar overdekt. overdekt, zoiets. overdekt ja. Ja, maar zijn bedrijven een beetje innovatief en creatief... om dus in te spelen op de crisis, maar ook op de ja, last min het gedrag van ja, mensen? Ja, ze proberen het wel, maar ik merk, we merken wel heel duidelijk... dat ze gebonden zijn ook weer aan wet en regelgeving... Al onze de, de, de, de ondernemers die te maken hebben met verblijfsrecreatie... waar mensen blijven overnachten, hebben allemaal vaak stukken grond, gebouwen. Als ze daar iets willen, iets innovatiefs willen of iets willen veranderen... kom je toch in de bestemmingsplanprocedures, allerlei wet- en regelgeving... waardoor als je iets wil veranderen, mensen jaren, soms echt tien jaar bezig zijn... Voordat ze een, iets nieuws geregiseerd hebben. En dan is de trend hebben. alweer anders Precies, natuurlijk. Ja. Ja. Verlangt u wat dat betreft iets van de overheid en van de lokale nou, overheden? Nou ja, zeker. En daar zijn we ook druk voor aan het lobbyen. Maar wat wij echt heel erg nodig hebben, of wat die ondernemers echt nodig hebben... is ontwikkelingsruimte. In de zin, uh, fys zowel fysiek als uh, ja, niet fysiek eigenlijk. Van <clears throat> wat minder regels en wat meer handvaten. Um, de, de regering wil ook minder regeldruk. Uh, recreatie is een van de... Uh, pilotbranches uh, waarmee we ook samen met de overheid... proberen die regeldruk terug te dringen op allerlei uh, vlakken. Dat loopt op zich best wel goed. Alleen het gaat daar ook heel langzaam. En doordat je die ontwikkelingsruimte eigenlijk niet hebt... kan je niet fysiek ook niet uh, iets, iets doen. Maar ook uh, financieel gezien maakt het het heel lastig. Zeker heeft dat wel weer met de crisis te maken. Maar de banken zijn wat minder happig op het moment op financieren. Dus als er al een idee is wat een wat kortere time-to-market heeft... Uh, ja, dan... Gaat het, dan niet. het, maar gaat die, het ook niet. Die, die regeldruk door. is natuurlijk toch ook vaak de, de, de park zitten vaak in de natuur, hè, een mooie omgeving. Die is het toch ook om dat soort uh, ja, omstandigheden te beschermen. Daar ja, dus toch... maken wij ook gebruik, maakt de recreant natuurlijk ook gebruik van. Dus mm -hmm. dat is op zich ook goed. Alleen ja, soms uh, moet je wel kijken naar uh, ja, wat is haalbaar en wat is niet haalbaar en waar zit wat, wat ruimte. Um, we hebben wel eens uh, verhalen gehoord over op het moment dat uh, een ondernemer met een groep de natuur in wilde, dat hij uh, zoveel vergunningen en, en akkoorden moest aanvragen. Ja, dat, dat het eigenlijk al niet meer, dat die groep al twee weken thuis had uh, mm. voordat ze ermee weg konden. Ja, dat kan niet de bedoeling zijn. Maar dat, dat iemand daar, ja, dat daar regels voor zijn, dat is, dat is logisch. Want wij willen ook de natuur behouden. Mm. Ondertussen zijn toch politici. Uh... Staan ze op de bres om Nederlanders te motiveren uh, op vakantie te gaan? Uh, laten we eens even teruggaan in de tijd naar staatssecretaris Heemskerk. Die niet? Oh. <laughs> Dit is al zo, zo lang weg. Die zijn al ja, verdwenen. Ik wil was in ieder geval op om in eigen land <laughs> op vakantie te ja, gaan. U, u, u zei aan het begin van de uitzending: uh, China, uh, Brazilië, dat zijn landen waar uh, de economie goed gaat. En zodoende komen wij toeristen naar Nederland. En daardoor is het uh, aantal toeristen in ons land uh, gelijk gebleven. Ja. Uh, maar Nederlanders gaan dus uiteindelijk wel minder op vakantie in eigen Ja, land. dat zijn cijfers die zijn vorige week bekend geworden door het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen: dat er uh, iets minder Nederlanders dan voor ja in elk geval uh, op eigen in eigen land op vakantie gaan? Um, ja, dat zal met de crisis toch ook te maken hebben. Want wat wij de afgelopen jaren ook al wel gemerkt hebben... is dat uh, Nederland als vakantieland uh, kan er ook wel van profiteren trouwens. Want hè, mensen die in plaats van wat verder weg gaan... wat dichter bij huis blijven, hoor je ook wel. Alleen over het algemeen is het tendens dat men wat minder uitgeeft. Hè? Dus je gaat wel op vakantie, maar gaat dan toch uh, thuis... Hortar. Uh, ja. Een broodje eten of je gaat korter. Of, hey, dus ja, er, er wordt aan alle kanten wel wat beknibbeld op die, op die vakantie. Want zo goedkoop is Nederland niet altijd, natuurlijk. Uh, nee, nee, ga maar eens uit eten. Ga maar eens in de. Nou, bedoel... maar ook hotels hebben ja. ik uh, weer onlangs wat geboekt. Uh, nou, 169 euro voor een simpel hotel aan de kust. Ja, ja nou, dat, uh, dat ben ik met u eens. En kijk, ja, hotels weet ik zelf niet zoveel van. Uh, want die zitten niet in onze achterban. Nee. Maar goed, ook prijzen van campings en, uh, en bungalowparken. Daar worden uh, daar... Kan, ja, kan dat best wel wat. Aan de andere kant, ja, ondernemen in Nederland is ook duur. En ook de ondernemer moet flink belasting betalen. We hadden het er net al over. En um, het is absoluut niet zo dat in elk geval de, de, de achterban bij ons... echt nog heel veel vet op de botten heeft. Dus ja... Het is niet om uh, de boel te, ja, te verrijken, zeg maar. Op welk moment uh, weet u of dit toch nog een geslaagde zomer is geweest... voor ondernemend uh, Nederland op uh, vakantiegebied? Nou, dat kunnen we eigenlijk pas uh, na de zomervakantie september... Uh, maken we de balans een beetje op. Oké, okay, dank u. Dit is de dag. You woke me up. I've been sleeping too long. Yeah.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 You don't have to stay. Tommikers, vandaag wordt er in de Tweede Kamer gesproken over het bezuinigen op godsdienstonderwijs in het openbaar onderwijs. Wat, wat is dat precies? Uh, in de wet staat uh, precies beschreven dat het onder openbaar onderwijs, dat daar aandacht moet zijn voor de ontwikkeling van de leerling, ook met aandacht voor uh, het godsdienstige uh, leven. En uh, dat is vanuit het verleden, is dat godsdienstonderwijs altijd vanuit kerken, levensbeschouwelijke organisaties. Uh, gevoerd mm -hmm. en vormgegeven. En sinds een paar jaar, sinds 2009, was er ook een subsidie voor. Dat had te maken met de kwaliteit van het onderwijs. Men wilde graag dat alle onderwijs op openbare scholen van uh, goede kwaliteit was. En die subsidie wordt weer ingetrokken. Oké, okay, nou laten we even luisteren naar uh, hoe dat zo toe kan gaan in de godsdienstles. Maar misschien gaan de mensen andere dingen van hem denken dat helemaal niet waar is. Juist. Dat je een verkeerd beeld overgezet hebt. God wil zich niet in een beeld vast laten leggen. Nou, ik vind het hier bij godsdienst altijd heel erg gezellig. En we leren hier ook heel veel dingen. Nou, uh, ik heb wat meer over meer wereldgodsdiensten en zo geleerd. En wij, christenen, hebben de zondag. De hoeveelste dag is dat? Zeven. Jij nee, zegt de zeven. De eerste dat toch? De eerste. de eerste. Ik heb veel geleerd in deze klas. De 40 dagen, die, of de vier dagen, of vierhonderd, die overal tussen zit. Uh, met hemelvaart, daar wist ik ook nog helemaal niks van. Ja, Tom, ik is uh, onderwijs, in dit geval over christendom... maar dat is niet het enige wat onderwezen wordt, hè? Nee, het is zo dat uh, de uitvoerende organisaties... die zijn zowel uh, protestants-christelijk, rooms-katholiek, humanistisch... de islamitische organisaties zijn erbij betrokken en hindoe-onderwijs. Ja, maar uh, als je dan op zo'n openbare school zit, kan je dan als ouders kiezen naar waar je kind naartoe gaat? Het ja, hangt een beetje van de school af. Zelf heb ik in de jaren negentig uh, godsdienstles gegeven... op openbare scholen. Daar konden de kinderen kiezen tussen niks... <lacht> <lacht> uh, humanistisch onderwijs <lacht> of uh, ze kregen met bij te maken. Ja, ja. Nou, De overheid moet bezuinigen. Daar ging het net ook al over, toen het over belastingbetaling ging. En dan zou je toch ook wel kunnen voorstellen... dat ze zeggen, ja, leuk deze subsidie, maar daar gaan we mee stoppen. Ja, maar er is iets voor mij althans iets heel principieels aan de hand. En, uh, we denken heel vaak dat bijzonder onderwijs... Uh, dat is voor de gelovige mensen. En openbaar onderwijs dat is zeg maar voor de ongelovige mensen. Maar dat is niet zo. Bijzonder onderwijs is bestemd voor mensen... die vanuit één specifieke overtuiging... Uh, hun kinderen uh, naar school willen laten gaan. Het openbare onderwijs is juist bedoeld om de pluriformiteit. De verschillende overtuigingen om uh, uh, um daar aandacht aan te besteden. En dat godsdienstonderwijs geeft daar uitdrukking aan. Ja, dus is, het is nodig om op zo'n openbare school ook daar aandacht aan te geven. Ja, als je zegt van we laten dat los... dan moet je ook eigenlijk naar je wet gaan kijken... naar je uitgangspunt, want misschien moeten die dan veranderd worden. En dat is volgens mij wat aan de hand is. Wat je dus ziet is dat uh, het openbaar onderwijs... steeds meer een vorm wordt van seculier onderwijs. Dus dat hele pluralisme wordt losgelaten. En dat vind ik zeer kwalijk. Ja, even aan tafel. Odof Stuger ik ik kijkt kritisch naar subsidies. Ja. Dus ook naar deze. Zou die erin mogen blijven wat u betreft? Of zegt u weg ermee? Nou, voor mij zou, zou die erin mogen, <laughs> mogen blijven. En Niet om de grote spierballen van die meneer die naast nee, me zit. Nee, maar... nee, pas op. Pas op. Nee, maar waar, het mij, waar het mij om gaat, is wij kijken... Uh, kijk, het is een politieke keuze of je daar wel of geen subsidie aan geeft. Wat voor mij persoonlijk zou ik zeggen... het is een onderdeel van onze culturele historie, hè, godsdienst. Dus dan vind ik het ook goed dat het onderwezen wordt. Als het nou zo zou zijn, om even een voorbeeld te geven... als het nou zo zou zijn dat die subsidie gebruikt zou worden om een foldertje te drukken om één keer in de maand aan alle kinderen te geven... van jongens, kijk hier, je hebt allemaal verschillende soorten religie... en uh, een korte omschrijving. En daar zou dan uh, 60 miljoen euro voor uh, gegeven zijn. Dan zouden wij in actie komen en zeggen van... hé hey, jongens, hier klopt iets nou, niet. Dit maar is zolang niet er de levende mensen voor de klas staan... die uh, dit soort onderwijs geven, dan, ja, dan kan het. En als, en als ik net die, die, dat, dat stukje uh, wat jullie lieten horen... Hoor, dan wordt er uh, uh, met de kinderen goed omgegaan... wordt daar tijd en moeite in gestoken. Dus dat lijkt mij een welbesteden subsidie. Omdat het een politieke keuze is geweest om die te geven. Ja, Tom ik, je zou ook kunnen zeggen. Nou ja, als die verschillende levensovertuigingen dat nou zo belangrijk vinden. dat die kinderen daarvan op de hoogte zijn, dan, dan betalen ze dat zelf. Maar want je zei net ook al, 2000, vanaf 2009 was er wel subsidie. het ja, is een jonge subsidie. Ja, voor die tijd betaalde die levensbeschouwelijke organisaties het ook al zelf, toch? Ja, maar dan kunnen we de hele sociale wetgeving ook wel afschaffen. Want, uh, dat werd dat dat vroeg ik... vroeger ook door de kerken <laughs> gedaan. Dus er is altijd afstemming geweest tussen kerken, levensbeschouwelijke organisaties... en de overheid van wie doet wat en wie zou wat het beste kunnen doen. En uh, dan, nou, soms wordt dat dan ook financieel geregeld of gecompenseerd. En dat is wat hier aan de hand is. En nu zeggen ze dus van nou jullie hebben het altijd zelf gedaan. Uh, betaal het nu ook maar zelf weer. En dan te bedenken dat in 2009 de overheid was die zei we willen dit gaan subsidiëren... Want we vinden het kwa de kwaliteit zo belangrijk ja. van het onderwijs. Dus er heeft ook een, een kwaliteitsverbetering plaatsgevonden. Want dat heeft wel gewerkt. Jazeker, er zijn mensen aangenomen. De organisaties die het uitvoerden zijn beter gaan samenwerken. Er is eigenlijk een soort uniek construct ontstaan. En ja, dat blaas je nu in één keer weer op. En dan gaat het over een subsidie van 10 miljoen euro. Dus het is, het is weliswaar veel geld. Maar op de 6 miljard die we moeten bezuinigen valt het nog wel ja. mee. Wat gaat er verloren als dat, als dat soort onderwijs niet meer gegeven wordt? Wat, wat, wat missen we dan? Nou, misschien moet je ook dat weer in een breder perspectief plaatsen. Ik zeg van mijn eigen werk wel eens ooit: ik voel me soms een ijsbeer die op een ijsrots leeft. En ik zie de aarde warmt op en ik heb steeds minder ruimte om te kunnen leven. Dus als je kijkt naar dit onderwijs, de afschaffing van de uh, levensbeschouwelijke omroep als de icon en de RKK. Dat is de context waarbinnen het gebeurt. En dat is wat, langzaam, wat dan verloren gaat, is toch een, een, een, de aandacht voor uh, wat godsdienst precies is vanuit het verleden, maar ook uh, als je kijkt naar de toekomst. Want religie doet, zal er ook voor de toekomst nog altijd toe doen. En als het onderdeel uitmaakt van een vach bijvoorbeeld... dan ben je dat toch ook? Ja, iemand zei van ja, ze kunnen toch in alle lessen... een beetje aandacht ja. besteden aan godsdienst. Maar ik zeg ja, dat, uh, la, dan kunnen we taal en rekenen ook afschaffen. Zet maar een groep kinderen bij elkaar, laat ze maar een beetje praten... geef ze wat getallen en het komt wel goed. Het gaat erom dat je ervoor kiest... Uh, Binnen de structuur van het onderwijs om er aandacht aan te besteden. Jij een Epping? Ja, ik ben zelf een product volledig van het bijzonder onderwijs. Mijn ja, het school... is toch wel goed gekomen. <laughs> ja, mijn, mijn lagere school heette de school met de Bijbel. En uiteindelijk ben ik afgestudeerd aan de Vrije Universiteit professor I.A. Diepenhorst. Kijk aan. Dus uh, wat dat betreft ben ik misschien wat bevooroordeeld. Uh, kijk, als je vindt dat je kinderen uh, ook godsdienstonderwijs moeten hebben... en dat het woord God ook genoemd mag worden... dan stuur je je kinderen naar een bijzondere, bijzonder onderwijs. Als je openbaar onderwijs hebt, die zijn meestal soort neutraal. Uh, maar natuurlijk is het wel belangrijk... dat uh, de context van, het, van godsdienst uh, aan kinderen wordt, uh, wordt geleerd. Ik heb jonge kinderen... Uh, ik doe zelf bijbellezing voor een kinderbijbel. Mm -hmm. Die uh, heel goed zijn in Nederland. Uh, en op, maar op die school weten ze niet precies wat ze, wat ze moeten doen. Want ze hebben kinderen van islamitische afkomst. Uh, achtergrond uh, van katholiek-protestant, we uh, zitten op een Engelstalige school... dus verschillende Engelse kerken enzovoort. Uh, dus daar wordt niks gegeven, dan moet ik het zelf doen. Hm. Zou men dat op een, op een openbare school doen? Ja, dat vind ik ook wel als de ouders de keuze maken dat dat zou moeten. dat ze dan ook wel een eigen bijdrage hebben. Ja, u u, u maakt doen. precies de denkfout die ik uh, uh, aan de orde wil stellen... namelijk bijzonder onderwijs is... Uh, het is niet zo dat bijzonder onderwijs voor, alleen maar voor gelovige mensen is... er zijn ook mensen die bij kerk horen, die gelovig zijn, die heel bewust... Uh, hun kinderen naar het openbare onderwijs sturen... omdat ze het accent op die pluriformiteit zo belangrijk vinden. Dus u zegt het moet een neutraal uitgangspunt zijn. Maar het, het openbaar onderwijs... Van het open, nee, het kenmerk onderwijs. is de aandacht niet zozeer voor de neutraliteit... maar voor de pluriformiteit. En daar zou het gesprek over moeten gaan. Ik vind het zo aardig, net hoorden we het spotje van het Humanistisch Verbond... van uh, geloof je ook in de leven voor de dood, wordt dit van het Humanistisch Verbond? Ze hadden een tijdje terug een spotje van uh, we zijn overgeleverd aan de goden... maar uh, we zijn langzamerhand overgeleverd aan de heidenen. En zelfs het Humanistisch Verbond heeft daar last van, want ook hun... Uh, humanistisch vormingsonderwijs staat op de school. Ja, maar ik, ik constateer tussen jullie beiden, Dekken Epping en, en Tom Mikkers... een verschil in opvatting over uh, de rol van het openbaar onderwijs. Nee, maar het staat de wet. Ik bedoel, het, het, het is de, de, wat ik zeg heb ik niet verzonnen. Het nee. is niet een soort mijn particuliere opinie. Het, het staat in de wet dat het openbaar onderwijs er is voor de pluriformiteit. En zo is het ook altijd bedoeld. Hm. Met die reden lokt het openbaar onderwijs ook gelovige mensen... naar uh, uh, openbare scholen. Wij zijn er voor iedereen katholiek, protestant... en we hebben ook nog eens godsdienstonderwijs. En dan komen ook nog eens mensen die vanuit dat binnenperspectief... Uh, over godsdienst willen spreken, die komen lesgeven. Nou, dan je... Daar verander je iets aan. Is dat anders? Want u, u woont nu op dit moment in België... Is het daar uh, anders georganiseerd? Nou, daar is natuurlijk heel veel katholiek uh, onderwijs. En uh, dat is kwalitatief zo sterk... Uh, dat uh, ook veel islamitische gezinnen hun kinderen naar uh, katholiek uh, Vlaams onderwijs ah, ja. uh, sturen. Dus dat heeft te maken met de kwaliteit van de school. Uh, maar het is zo dat, ja, ik vind dat als je als ouder de keuze maakt voor... ik wil dat mijn kind weet wie God is en Jezus... Uh, en ook informatie heeft over andere godsdiensten... ja, dat wordt in het bijzondere onderwijs ook gegeven. Het is niet zo dat men daar zegt van, daar is God en voor de rest is er niks. Nee. nee. En, en dus de openbare school kan die rol uh, vervullen, zoals je zegt... Uh, maar ik vind dat dan de, de ouders voor dat vak misschien een eigen bijdrage kunnen geven... als ze dat belangrijk vinden. Want er zijn andere ouders die zeggen van ik wil dit helemaal niet. Zou dat een idee zijn, Tomik, als nou, dat een eigen al. bijdrage van ouders vragen? Want de werkzaamheden worden helemaal niet volledig gedekt door deze subsidie. Dus de organisaties uh, ja. die vorm aan geven, dat gaat vaak over vrijwilligerswerk. Mensen die zeg maar echt niet zozeer hun eigen geld, maar nog kostbaarder hun eigen tijd eraan spenderen. Dus het is niet zo dat het een, een, een luxe organisatie... we hebben het hier over low-budget organisaties... die een klein beetje steun krijgen van de overheid... Zodat de Overheid, wat haar taak is op openbare scholen die pluriformiteit aan de orde stellen, dat dat kan plaatsvinden. Ja. Denk je dat het gehandhaafd blijft? Want wordt over besloten: 10 miljoen euro gaat het om. Niet zo heel veel, zei jij. Hoewel, nou ja, het blijft nog altijd 10 miljoen. Wat, welke kant gaat het op? Ik vrees het ergst En ik vrees ook dat politici allemaal een beetje de andere kant op kijken. Dus en, en niemand wil echt zich publiekelijk hiervoor verantwoorden. Het is de kaarschaafmethode. Als je misschien zou doorvragen, dan zouden ze mij <nogelijks> nog gelijk geven. Wie ben ik? Maar en, uh, ik ben. Uh, wat, men maakt er een snelle beslissing ja. van. Ja, en, en dan gaat het dan vervolgens weer overgenomen worden door de organisaties zelf. Gaan die het dan weer doen, denk je? Die zullen zich moeten bezinnen op hun taken en wat haalbaar is. Maar het is niet realistisch om te verwachten dat kerken dat allemaal weer naar zich toe zullen trekken. Ook omdat mijn eigen kerk ook. Het is een low-budget organisatie, wij zijn de religieuze MBBS. <lacht> Bestaat hij nog? Nou ja, wij werden niet ieder geval. Ja. Jonge meisjes die gedwongen worden te trouwen met jongens... die door hun ouders zijn uitgekozen. Het gebeurt nog steeds. Binnenkort komt er een nieuwe meldcode. Maar of dat gaat helpen, dat horen we na drie uur in Dit is de Dag... hier op Radio 1. Benieuwd hoe Dit is de Dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl.